3 uur, het NOS Journaal, Freddy van Tijn.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 Haskoning, de werkgever van de Nederlandse evacuee, geen mededeling. President Saleh van Jemen is bereid op te stappen... na de parlementsverkiezingen van uiterlijk januari volgend jaar. Volgens een naaste medewerker wil hij pas vertrekken... als hij weet wie hem opvolgt. De oppositie heeft al gezegd dat het gebaar van Saleh niet voldoende is. De president is al ruim 32 jaar aan de macht. Eerder hield hij nog vol dat hij zijn ambtstermijn zou volmaken. Die eindigt in 2013. Het besluit komt na weken van protesten tegen het autoritaire regime van de jemenitische president. De afgelopen dagen liepen steeds meer aanhangers van Saleh over naar de oppositie. Vooral nadat aanhangers van de president tientallen betogers hadden doodgeschoten. De Tweede Kamer heeft de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Japan herdacht. Kamervoorzitter Verbeet zei dat de gevolgen groot zijn. Wij leven mee met de slachtoffers die de natuurramp overleefden. Maar wij delen ook het verdriet van nabestaanden om vermisten of omgekomenen. Wij voelen mee met de grote Japanse gemeenschap in ons land. En wij delen de zorg om Nederlanders die in het getroffen gebied verblijven.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 Het proces heeft anderhalf jaar geduurd. Een uitspraak wordt verwacht in mei. Het weer. Veel zon bij 11 graden op de Wadden tot 16 in het binnenland. En op morgen zonnig en nog iets warmer. ANBB Verkeersinformatie. Er staan files op de A4. Delft richting Amsterdam tussen knopen Prins-Klausplein en, Prins en Zoeterwouderdorp, 2 kilometer. Op de A10 de ring west richting Zaanstad voor knopen Kroenplein 3. Op de A16 Breda Rotterdam in beide richtingen voor de Van Brienenoordbrug files van 2 tot 4 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle bij Leusden 3. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar centrum 3 kilometer.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 Zoa werkt in Afrika en Azië en helpt vluchtelingen en ontheemden om hun land weer op te bouwen. Help Zoa en geef aan de collectant. Of via Giro 550. Een groep mensen kan een probleem oplossen waartoe een individu niet in staat is. Onderzoek naar de intelligentie van de massa, maar ook het gevaar ervan. Labyrinth, de kracht van de massa. Vanavond om tien voor half tien op Nederland 2.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 Welkom nou, terug bij Dit is de Dag. Straks gaat Fleur Jurgens in onze dagelijkse opinie-rubriek een appeltje schillen. En Fleur, waar ga jij het over hebben? Ja, over uh, het voorstel van uh, Fred Teven over het, uh, de versoepeling van het uh, kansspelenbeleid. Uh, uh, wat als gevolg heeft dat uh, online pokeren en andere kansspelen op internet nu legaal worden. En daar ben jij niet heel erg voor, begrijp ik. Nee. Goed. Dat gaan we het straks over hebben, maar eerst gaan we naar Liban. Tarek Jabala was actief in een Libische oppositiepartij. Om die reden werd hij opgepakt en gemarteld... en vluchtte hij elf jaar geleden naar Nederland. Op dit moment volgt hij samen met zijn vrouw met spanning... de ontwikkelingen in zijn land. Verslaggever Richard Groeneboom ging gisteravond op bezoek... bij Tarek en Toraja Jabala in Den Haag. Alles net niet goed. kijken. de lucht is helemaal donker. Iedereen bang... We zien nu beelden van heftige gevechten in uh, Mosrata, hè? In Mosrata, ja. Dat zijn de laatste beelden van Mosrata. zijn. Nu heeft er ook familie wonen? Ja, de zus van mijn vrouw die daar woont, ja. Hoe is dat om dit te zien? Ja, ik ben bang. Hier staat alles bloed op de straat. Het is oké, goed zien, mensen zijn vermoord. Uw zus woont daar nog? Ja, zij woont nog hier, ja. Weet u hoe het met haar gaat? Ja. Nee, helemaal niet. Hoe is het voor u om naar deze beelden te kijken? Ja, verschrikkelijk. Die man gaat een uh, foto maken en hij gaat nu dood. Kijk eens. Tarek Djabala en zijn vrouw Toraya zijn de hele dag aan de tv en het internet gekluisterd om het laatste nieuws te horen uit hun moederland Libië. Er is veel onzekerheid over hoe het gaat met de familie ik heb een werk, dus uh, ik kan mijn werk niet 100% doen, maar mijn baas en mijn collega's begrijpen dat. Ik, uh, ook op mijn werk, ik volg uh, um, ja, de nieuws, um, um, internet, ik volg ook Al Jazeera. dus uh, bijna zeg maar 24 uur. ik slaap weinig, soms uh, om twee uur 's nachts uh, ben ik wakker aan, uh, om te zien wat is de, zijn de nieuwe nieuws zeg maar. droomt u er ook van? Soms wel, ja. Ik slaap nooit uh, lekker. Ik heb uh, Sinds een maand heb ik helemaal niet in, uh, zeg maar, uh, lekker geslapen. Of in één keer. Van uh, de ochtend geslapen in één keer. Dus moet ik een uh, paar keer wakker. En, uh, ik voel ook een beetje uh, op mijn hart een beetje. sad, zeg maar. Een beetje. Uh. Ik kan me voorstellen dat de grootste onzekerheid is dat je hier zit en niet goed weet hoe het met je familie daar gaat. Ja, zeker. U heeft een hele grote familie. Ik heb wel een hele grote familie. Ja. Uh, ik heb vijf zusjes en, uh, en één broer. Dus ja. we zijn in totaal. En mijn moeder natuurlijk ook. Ja. Die woont nog hier. Ik ga mijn broer bellen. Hij woont in Tripoli. Dus uh, ik heb hem sinds nou twee weken niet gebeld. Zeg, Zeg, Barak. Zeg, Alhamdulillah. Zeg, dit? Mijn vc is dit. Allaha, ik al het kles. ik ben het Bye, bye. Mijn vc komt de verbinding met Tripoli was uh, erg slecht, maar wat vertelde uw broer? Hij vertelde dat het een bombardement 17 kilometer van, van, van ons huis. Dus we wonen in de, in de westkant van Tripoli. Dus uh, dicht bij Zauja. Dus uh, Ik heb hem verteld... Uh, hoe is het? Hij heeft gezegd, ja, ah, gaat het wel. Maar hij uh, durf ook niet te praten om uh, heel duidelijk te nee, zeggen nee. wat er aan de hand is. Dus, uh, Gewoon bang dat hij wordt afgeluisterd ook? Ja, ja dat is uh, zeker. Denk ik uh, 90 van de... Uh, de bellen zijn wel uh, afgeluisterd, zeg maar. Ja. En heeft u enig idee of hij gewoon nog op dit moment zijn werk daar kan doen? Nee, nee, nee, nee. Vorige week was ik ook verplicht. Ik heb ook mijn zusjes. Dus ik heb mijn zusjes dus die, die werkt als uh, uh, IT-leraar, zeg maar. IT-leraar is? Ja. En ze moesten naar haar werk. Het was verplicht om gewoon Gaddafi willen propaganda maken: dat het leven is normaal. En we willen dat ook de journalisten die mensen werken normaal. U bent als uh, politiek vluchteling in Nederland gekomen. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik, ik ben vluchteling politiek, omdat ik lid was van een oppositiepartij. Ze hebben me gepakt. Was dat bij u thuis? Uh, dicht bij mijn huis, op de weg, zeg maar. wat gebeurde er toen? En toen hebben ze me naar de gevangenis gebracht en uh, voor, gemarteld voor drie dagen. Ja, en ze hebben begonnen met me te vragen wie zijn mijn vrienden en wat voor hebben... Uh, wat uh, voor we hebben we dit oppositie ja, en nee. toen u werd opgepakt dacht u toen meteen van uh, mijn laatste uur heeft geslagen. Ja, ja toen uh, heb ik wel gedacht dat ze gaan vermoorden. Toen dus ze hebben me direct met de kabel geslagen Met een kabel geslagen. Ja, ja met Op uw rug. Of? Op had mij gezegd toch overal. Er waren drie mensen en ze ook met zijn voeten handen kabel alles. Ja is. Uh, het was een stakavond. Soms duurt het uh, vijf minuten, soms tien minuten. Dus. Uh, en toen moest ik ook meer vertellen, meer vertellen anders krijg ik. Uh, uh, wat ik geslagen uh, Ze geven me een papier en pen om te schrijven. Dat, uh, wat heb ik gedaan uh, sinds uh, vijf jaar geleden? Waar ben ik geweest? En wie heb meegemaakt? Uh, en ik moet. Uh, vervolgens zeggen of waar of niet wel en ze geven me sommige tijd namen die moet ook ook zeggen wat heb ik met hen gedaan ze hebben mij bedreigd met de elektriciteit gebruiken dus dat was de volgende stap ze hebben stap en stap en maar een stap met gewoon met kabel stok en handen voeten en de volgende stap elektriciteit na drie dagen martelen is Tarek gebroken. Hij besluit een vluchtpoging te doen. Hij weet dat de kans erg groot is dat het mislukt. En als het mislukt, zal hij gedood worden. Maar liever dood dan jaren sluiten in een Libische gevangenis. Ja, als iemand zit die dagen achter elkaar met uh, martelen, met slaan. Uh, en hij ziet geen uh, uh, eerlijke uh, rechtszaak. Dus. Uh, en ik heb ook ervaren met andere vrienden die zijn vermoorden in de gevangenis. Zitten. En ze hebben in uh, tien jaar, vijftien jaar in de gevangenis gezeten. En dan na de gevangenis waren ze ziek. Dus uh, dat is geen leven. Dus ik denk, ah, het is beter om uh, dood te gaan. Beter dan uh, op dit uh, situatie te blijven. Dus dat is eigenlijk een soort van zelfmoordpoging... met een hele kleine kans van, van slagen dat het misschien anders zou aflopen. Ja, uh, dat is precies. Dat is wel. Ja. Wonder boven wonder weet Tarek op een onbewaakt moment via een openstaand raam de benen te nemen. Hij duikt tijdelijk onder en weet met een vals paspoort Libië te verlaten en vraagt asiel aan in Nederland. Zijn vrouw Toraya volgt enkele jaren later. Hallo? Ah, ja, sorry. Haha, ja, Fahima? Ja. Ah, ja, ik heb het, is het. Toeraya, een vrouw met een vriendelijk gezicht en een hoofddoek om haar hoofd... Ze zit nu aan de telefoon met haar zus in Tripoli. Na een aantal keren te vergeefs proberen... is het uiteindelijk nu toch gelukt om contact met haar te krijgen. dat hebben hoort uh, die schieten. schieten en die ramen ook uh, maak geluid. Uh. Hij is ja. erg bang. Bent u wel blij dat nu het West uh, ingrijpt in, uh, in Libië? Ja. Ja nee. Ja. <laughs> ik, dat wist ik niet voor zo lange tijd. Ik dacht hij gaat weg zoals uh, Ben Ali van Tunesië of uh, van Egypte. Maar hij is echt... echt uh, Gekke man. Ja. We zijn blij omdat de Westen gaan ingrijpen. Dus uh, van de andere kant, we voelen een beetje ja pijn, uh, niet echt pijn, maar oké, okay. we, we hadden dat gehoopt. Dat het gaat niet zo gebeuren. Ik bedoel dat. Uh, U had gehoopt dat hij uit zichzelf zou vertrekken. Ja, so dat was uh, voor ons uh, hmm. veel uh, beter voor het land ook. Uh. Hoe moet het straks verder met Libië als uh, Gaddafi is verdwenen? Ja, als Gaddafi is, denk ik, het wordt het altijd beter. Dat is 100% voor mij zeker, dat wordt beter. Maar wie komt na Gaddafi, dat is nog niet bekend voor ons. Dus, um... En als straks uh, de bombardementen afgelopen zijn, Gaddafi weg is... gaat hij dan weer terug naar Libië? Uh, that, uh, that... Zie je al ja knikken? ja. Yeah. <laughs> yeah. Ja, ik wil... U kijkt het uit, zou te zien? Hè? Ja, ik ga, ik ga weer naar Libië. Het verhaal van de Nederlandse Libiërs Tarek en Toraya Jabala. De zus van Toraya woont in de stad Misrata. En het laatste nieuws uit deze stad is zorgelijk. Volgens persbureau Reuters begonnen vanmorgen tanks met het beschieten van de stad. En er zijn ook sluipschutters actief. It's clear, I'm in the moment, I'm back with a better view, not a clue where I'm going, but going all out for you, tomorrow's not promised what the wise men used to say, so let's seize each day, no ties, we're just happy-go-lucky, don't you blow the surprise, so Like I told you When I hold you It's like fire Dusk met goed nieuws. Wie schilt er vandaag ons appeltje? En dat is Fleur Jurgens. Fleur, jij wilt het gaan hebben over poker. Wat is er met poker aan de hand? Nou, er is een versoepeling van het kansspelenbeleid nu in de maak. Staatssecretaris Fred Teven, die heeft van Veiligheid en Justitie, die heeft dus. Uh, nu voorgesteld om uh, uh, het uh, online pokeren en andere kansspelen op internet. om die uh, weer legaal, of om die legaal te gaan maken. Uh, en ja, ik, uh, ik heb daar een probleem mee. Uh, en daar ga ik een appeltje over schillen met uh, Terrence Vink. Ja, Terrence Vink, is... goedemiddag. U bent fiscaal advocaat. Goedemiddag. En u heeft onlangs een pleidooi gehouden voor afschaffing van de kansspelbelasting op pokeren. Dus ik kan me voorstellen dat u blij bent met het voorstel van de staatssecretaris. Ik, ik ben niet alleen blij, maar het is ook meer dan terecht dat het voorstel er, er ligt. Um, dat heeft te maken met uh, rechtspraak. Uh, er is een, een, een lagere rechter in de strafprocedure die heeft beslist dat pokeren geen kansspel is, maar een behendigheidsspel. Nou ja, de kansspel is een belasting, dus de strafzaken, de strafprocedure is niet leidend voor de fiscale jurisprudentie. En de fiscale jurisprudentie zit nog aan te hikken tegen een arrest van de Hoge Raad uit 1986, waarin de Hoge Raad. Nou, dit was volgens mij 1996. Oké, okay, maar nou, zullen we het niet al te ingewikkeld maken met allerlei jurisprudentie, maar even over de zaak zelf ja. hebben, Fleur? Even ja. Jouw nou bezwaar. ja, mijn bezwaar is eigenlijk uh, dat er nu uh, straks in elke huiskamer een uh, van overheidsgoed. Uh, uh, van overheidswegen goedgekeurde gokkast staat. Een en dat is, naar mijn idee. Ja, een computer. En dat is, naar mijn idee. Uh, en, en nogal uh, drastisch een, een, een wending met. ten opzichte van het beleid tot nu toe. Namelijk om het gokken uh, te willen regulier, uh, reguleren. Uh, en dat is ook de reden dat het Holland Casino. Uh, nog steeds uh, het monopolie heeft om. Uh, ...pokeren en andere kansspelen uh, aan te bieden. Uh, dus ik, ik vind het nogal uh, dubieus dat... Uh dat nu uh, ineens er zo'n wending is in het beleid. En dan wordt er gezegd... van nou, juist door het uh, vrijer te maken... kunnen we meer uh, uh, reguleren... en kunnen we juist uh, de aanbieders van uh, het pokeren op internet... Uh, dwingen tot bepaalde afspraken. Bijvoorbeeld uh, het weren van bepaalde mensen... die uh, als gokverslaafd uh, bekend staan. Of uh, nou ja, het... Uh, uh, uh, het het, het uh, invoeren van een tijdslimiet. Dat mensen het niet zo lang uh, blijven doen. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal zinnige maatregelen. Uh, maar um, het is naar mijn idee een, een beetje een dubbele moraal die hier uh, gepredikt wordt. Want uh, tegelijkertijd is de overheid ook enorm afhankelijk van, uh, van de inkomsten van de, dit, deze maatregel. Want er wordt gezegd, nou, dit, dit moeten we vooral toestaan... want de, uh, het geld dat hier aan ten goede komt, dat gaat naar de sport. Hm. Okay. Dus dat... Uh, Dubbele motieven. Ja, er ja. zijn nogal wat... Uh, ja, meneer, ja. V, meneer Vink, uh, dat vrijgeven van poker, wat zegt uh, uh, Fleur... dan betekent dus dat iedereen in zijn huis eigenlijk een gokkast heeft staan... Uh, namelijk de computer. Is dat niet een groot gevaar? Nee, maar het is, maar dan begin ik weer bij mijn eerste punt. Het is helemaal geen gokkast. Het is een behendigheidsspel. En een gokkast, daar zit een toevalsfactor in. En natuurlijk zit er in poker ja. ook een kleine toevalsfactor. Maar dat, dat is niet de toevalsfactor die bepaalt of uh, iemand uiteindelijk gaat winnen. Ja, maar meneer, dus dan, is, dan moet u echt, me toch eens uitleggen. Hoe kan het dan uh, dat uh, dit zo vol volgens u behendigheidsspel überhaupt wordt gespeeld in casino's. Dus dat is dan eigenlijk al vreemd. En hoe is het dan ja, mogelijk het dat er stuk. over het algemeen geld wordt ingelegd... bij dit behendigheidsspel? Ja, maar dat is wat Want anders. Dat u, vergelijkt wat andere, dit, u vergelijkt dit spel met bijvoorbeeld bridge of uh, schaken. Uh, ja. En uh, daar wordt naar mijn idee uh, geen geld ingelegd. In ieder geval niet dit soort bedragen die over het algemeen bij pokeren worden ingezet. Meneer Vink? Ja, maar is dat, ik, ik, zie dat, ik zie dat niet als een, prof, uh, als een probleem. Ik zie dat eerder als een ondersteuning in mijn argument. Want er wordt, er wordt geld ingezet, uh, dat is één, maar er wordt mm -hmm. ook heel veel geld mee verdiend. En dat, mm -hmm. en dat verdienen, dat blijkt ja, dat, ja, ik... uit dat het een professionele sport is. Maar hoe verklaart u dan dat bijvoorbeeld één op de tien uh, mensen die aan poker doen uh, uh, verslaafd zijn? Of in ieder geval een groot probleem. In grote problemen komen door het spelen van poker. En met name op internet. Omdat het nogal makkelijk en abstract is... om uh, gewoon een, een cijfertje in te, te typen. Uh, met een paar nullen erachter. En uh, de verleiding is daardoor enorm groot... om ontzettend in de problemen te komen... Jawel, maar er zijn wel meer verleidingen die via internet uh, bijna uh, heel moeilijk in de kiem te smoren zijn. Ik vind dat niet echt een uh, geweldig argument. Maar meneer, meneer Vink, die, die problematiek van de verslaving die, die Fleur ook even aankaart... Aan daar, daar is natuurlijk wel sprake van geweest, ook de afgelopen jaren. Ook met name jongeren die dan verslaafd raakten aan poker. Ja. Is dat niet een probleem? Ja, tuurlijk. Maar dat, is, dat, dat heeft met deze discussie even niets te maken. Natuurlijk is dat een probleem, maar we hebben het hier over is het een behendigheidsspel of is het een kansspel? Ik bedoel elk er zijn zoveel problemen. Ik bedoel in het normale gokcircuit zit ook heel veel verslavingen. Ja, dus als het softdrugsgebruikers, die kunnen ook harddrugsgebruikers worden. Ja, we kunnen de ja maar het punt is nou of... juist dat het overheidsbeleid tot nu toe erop was gericht om juist uh, het, het voorkomen van, uh, van gokverslaving tegen te gaan. Uh, en op, dit, op deze manier wordt uh, naar mijn idee het, de gokverslaving juist gestimuleerd vanuit Je de wel, maar overheid. Kunt, maar kunt u mij aangeven wat, wat het Holland Casino dan specifiek doet aan.. Uh, verslavingszorg of verslavingsbeperking als het gaat om pokeren. Nou, ja, volgens uh... mij doen ze helemaal niets. En dat, dat, ja. Nou ja, dat, en dat, sch is dat schijnt mee. van wel, maar... Maar uh, nou, wat dan? Ik weet het niet. Ik weet het wel. Er wordt heel veel gedaan aan uh, preventief beleid. Uh, er worden gesprekken gevoerd met uh, klanten die heel vaak komen. Uh, er, worden, er, wordt, uh, er worden cursussen aangeboden, therapieën. Uh, nou ja, er, er wordt wel degelijk wat gedaan. Maar ik ben het met u eens. Het uh, Holland Casino is zeker niet heiligmakend. Want uh, naar mijn idee uh, maakt het Holland Casino ook uh, uh, reclame... en, en verheerlijkt, het, verheerlijkt het gokken net zo goed. Dus, ja. Maar meneer, meneer Vink, is het de gevaar niet toch aanwezig... dat mensen die gevoelig zijn voor, uh, voor verslaving... dan als het zo toegankelijk is, dat poker op internet... dat er dus veel meer mensen verslaafd gaan worden? Is dat niet een ja, risico? Of, misschien juist niet, want... Uh, de, als je net uit die vergunningen sfeer haalt, dan krijgt dat ook wat meer recreatief karakter. En dan, worden die inleg, dan komt er wat minder druk op de inleg eh, te staan. Maar nu, nu heb je maar een beperkt aantal aanbieders. Eh, of via internet of via het ja. Casino. En dan ja. moet je gewoon een behoorlijk maar, bedrag aan inleg betalen. Maar daar heb ik trouwens ook een probleem mee. Want hoe meer aanbieders ja. er komen... Uh, hoe meer zij met elkaar gaan concurreren om uh, de potentiële bezoeker. Uh, met als gevolg dat het pokeren eigenlijk alleen maar nog meer wordt aangeprezen... onder, ja, en, en onder juist, uh, nou ja, wat, wat Elsbet net ook al zei... onder jongeren en, uh, en, en mensen die, naar mijn idee, juist kansarm zijn... Uh, um, ja, het... Pokeren komt, wordt vooral ook gedaan door mensen die denken dat ze er door niks doen snel rijk kunnen worden. En, en ik denk, mm. daar ligt dus de zogenaamde aantrekkingskracht, maar daar ligt dus ook het gevaar. Meneer Vink? Ja, volgens mij zijn we het helemaal eens met elkaar. En mijn pleidooi is dan ook, haal die vergunning eraf. En, en, en zorg ervoor dat het alleen maar meer toegankelijk is. Dat, ja. dat zorgt ervoor dat je de inleg uh, niet of nauwelijks betaalt. En dat zorgt weer voor minder uh, verslaving. Tenminste, dat is mijn nee, mening. Ja. Maar u bij... je... ja, staan bij je een soort... andere... Fleur zegt juist, zorg wel dat er vergunning op zit. U zegt, zorg niet dat er vergunning op zit. En zo, en, maar beide met hetzelfde doel. Ja. Moet ik concluderen. Fleur, klopt dat? Ja, ik weet het niet. Uh, ik weet het niet of, of meneer Vink het überhaupt met me eens is dat het verslavend is. Want als u zegt dat het een behendigheidsspel is, dan zegt u volgens mij ook dat het überhaupt niet eens verslavend nee, is. Nee, meneer Vink, klopt dat of is het verslavend voor sommige mensen? Ja, maar ik, ik ontken niet dat het verslavend kan zijn. Mm -hmm. Er zijn heel veel dingen die verslaafd kunnen zijn. Dus ik ben de laatste die zegt dat pokeren niet verslaafd kan zijn. Nee, dus pokeren kan dat ook zijn. Nou Fleur, uh, ja, Fleur uh, je krijgt meneer Vink niet mee denk nee. ik. Uh, ben je enigszins ja. overtuigd door wat hij zegt? Nou, um, ja, nou ik wil er nog wel toevoegen. Wat ik toch ook vreemd vind is dat er uh, vanuit de overheid aan de ene kant dus een terughoudendheid wordt uh, uh, gegeven. Dat daar wordt gepleit, voor wordt gepleit. Maar aan de andere kant. Er een soort financiële afhankelijkheid juist is van de inkomsten uit het gokken. Ja. En dat, dat vind ik toch heel dubbel. Okay. En, uh, dat is duidelijk. Ja. Nou ja, Goed, we gaan. Ik... Sorry, meneer Vink, we gaan het hier laten. Hartelijk dank voor uw de deelname en Graag voor jurgens, dus Jij ook hartelijk dank voor dit appeltje. U weet het niet, ik weet het niet, dus is het er niet. Ik vond het wel een mooie van meneer Vink. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik u, verwijs u nog even naar onze website, dit is de dag.nu. Daar kunt u teruglezen of terugluisteren. Uh, en na ons het nieuws van half vier. En daarna Villa Vepero, vandaag met Alice de Bruin. Els, goedemiddag. Goedemiddag, Thijs. Hebben jullie het het moois gemaakt? Ja, nou, het is hier vandaag een hoop gedoe rondom die langverwachte brief... over die mislukte evacuatiepoging van de Nederlander in Libië... We weten er allemaal heel veel van inmiddels, maar er is toch ook nog heel veel onduidelijk. Nou, we gaan het daarover hebben in onze politieke vorm, ons eigen vragenuurtje. En we hebben het er ook over met uh, Wim van den Burg. Hij is voorzitter van de militaire vakbond AFNP. Want waarom moest die man nou eigenlijk zo nodig? Weg daar! Dat is misschien nog wel steeds een hele belangrijke vraag. Zometeen bij Villa VPRO na het nieuws met Freddy Fontein. Radio 1, het NOS-journaal.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 er zijn duizenden kilo's niet geregistreerde antibiotica in beslag genomen. Die zijn verboden omdat ongecontroleerde toepassing van niet geregistreerde antibiotica gevaarlijk is voor de gezondheid. De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk volgende week dinsdag met het kabinet over de mislukte evacuatie uit Libië. In een brief daarover aan de Kamer schreven de ministers Rosenthal en Hillen dat er geen alternatieven waren voor evacuatie. De Kamer gaat het kabinet onder meer vragen of de Nederlander... die werd geëvacueerd met zijn verhaal naar buiten wil treden. En het Duitse Openbaar Ministerie heeft zes jaar celstraf geëist... tegen John Demjanjuk. De nu 90-jarige Oekraïner wordt verdacht van medeplichtigheid... aan de moord op bijna 28.000 Joden... toen hij bewaker was in het nazi-vernietigingskamp Sobibor. De uitspraak wordt verwacht in mei. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie, files op de A10, de West richting Zaanstad... voor knooppunt Koenplein 3 kilometer. Op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda... voor het knooppunt 3 kilometer. Richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2. A28, Utrecht richting Amersfoort bij de Alvetmaar 2 kilometer. Op de N44, Den Haag richting Wassenaar, voor Wassenaar 3 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO Villa VPRO Testelblok blok en Alice de bruin Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zoals elke dinsdag live vanuit Den Haag vanaf het Binnenhof. U kunt dus veel politiek bij ons verwachten. Na vier uur in ons eigen politieke vragenuurtje veel Libië. De lang verwachte brief uh, is er. De brief van minister Hille en minister Rosentaal over de mislukte evacuatie in Libië. En we gaan het ook hebben over de mogelijke nieuwe voorzitter van het CDA. Wie zal dat gaan worden? Er zijn er uh, nog twee over nu, hè? Er zijn er twee over. Er is een voorronde geweest. Zo is dat. Uh, Um, daar gaan we het allemaal uitgebreid over hebben. Blijft u dus luisteren naar Villa VPRO. En mocht u zich ermee willen bemoeien, wat wij toe zouden juichen, heeft u prachtige tips voor ons of op- of aanmerkingen, ga naar onze site www.villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Ja, Tessel, je zei het al, vandaag kwam die langverwachte brief over de mislukte evacuatiepoging van de Nederlander in Libië. En in plaats van duidelijkheid roept de brief van minister Hille van Defensie en minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken alleen maar meer vragen op. Want waarom moest die operatie nu zo nodig doorgezet worden, terwijl er ook nog andere reismogelijkheden waren? En hoe komt het nou dat de zoon van een Zweedse lerares in Libië van deze geheime operatie afwist? We gaan erover praten met uh, Wim van den Burg. Hij is voorzitter van de militaire vakbond AFNP. Ja, meneer Van den Burg, welkom. De brief. D66, SP en Partij van de Arbeid noemen het geklungel en een foute festijn. Hoe kijkt u er eigenlijk naar? Nou, je ziet uh, dat als je kijkt naar de inhoud van de brief... Uh, dat ze er eigenlijk op twee gedachten hebben gehinkt. Uh, wat is, is eigenlijk nog militair en uh, nog civiel geweest. Uh, want als de, je de operatie zelf? Ja, de operatie het. zelf. Want als je het militair doet, uh, dan zorg je eerst... dat je een goede inlichtingpositie uh, hebt. Je zorgt ook voor een extra strategie, voor als het misgaat. Uh, je moet er dan ook weer uit. Uh, dat was dus niet uh, aan de orde. Uh, maar het was ook niet civiel. Want als je het civiel doet, dat had ik al eerder gedaan. Er waren wat eerdere evacuaties geweest. Ook met de 10 van de luchtmacht. En die waren allemaal keurig netjes verlopen. Je goed overleg met de Libische autoriteiten. Uh, ja, en dat was het ook niet. Ze hebben de gok genomen om het zonder toestemming te doen. Dus het was niet civiel en het was ook niet militair. Het was er een beetje tussenin. En ja, dan loop je natuurlijk enorme risico's. Maar ja, dat is de grootste fout eigenlijk, zegt u. Ja, dat denk ik wel. Want als je kijkt naar... Ja, was er dan echt een noodzaak om die meneer op die zondagmiddag te evacueren? Volgens mij had hij zelf eerder aangegeven dat hij zelf de noodzaak niet zo erg zag. Maar in tweede instantie wel... Ze ja, hebben hem nog eens een keertje ja, gecontact. En wellicht, toen... Omdat zijn eigen bedrijf had gezegd, joh, uh, ga, toch, uh, ga toch mee. Uh, maar goed, dat zou ik toch ook graag van die meneer zelf willen horen. Mm -hmm. uh, in ieder geval maakt dat wat duidelijker. Maar goed, dan nog uh, denk ik van ja, maar is die meneer dan zo belangrijk dat er nog geen halve dag kan worden gewacht? Want kennelijk, als we het feiten helaas lezen, uh, dan zien we dat die uh, man op die compound, zoals je het dan zelf noemt, rustig stond te wachten op wat er uh, ging gebeuren. In een goed en, en gesprek met een bewaker. Met een bewaker. Met ja. een bewaker hè? Dus uh, het zag dan helemaal niet zo spannend uit. Maar die vraag die u stelt, was die man dan zo belangrijk? Was die man dan zo belangrijk? Heeft u ja, enig idee ja. of hij meer was dan alleen maar een ingenieur... van een Nederlands bedrijf dat daar aan het werken was? Je zou het haast wel gaan denken. Hè. Je mag natuurlijk niet speculeren. Want we weten het niet. Van uh, maar je mag, het dat, wel... mag dat best, hoor. Je zou het haast wel gaan denken. Want uh, waarom uh, uh, kunnen we in sommige situaties... bij iedere evacuatie wel rustig wachten op die toestemming? En, uh, en nu dan opeens niet? En waarom moest hij nu opeens uh, op die zondagmiddag weg? Ja, maar nou zit een heleboel mensen te luisteren en denken... Van, wat zou die man dan kunnen zijn geweest?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 Uh, laat het maar eens even goed uitzoeken. Um, dat dat geklungel, dat zegt de oppositie. De oppositie heeft ook nog ontzettend veel vragen. Wat is voor u, na het lezen van deze brief en dat hele feiten helaas, nou de meest prangende vraag die niet beantwoord is? En die u echt graag eerst beantwoord wilt. Ja, wat die noodzaak nou echt was uh, om die man op die zondagmiddag weg te halen, waarom kon dat geen halve dag wachten tot het loket wel open was? We hebben dat eerder met die evacuaties die vanuit Tripoli zijn gedaan ook gewoon gezien. Daar is gewoon rustig gewacht dat die toestemming aan was. Dat was dan kennelijk geen probleem. En nu opeens wel. Dat, is, dat blijft gewoon ook niet, uh, helder, blijkt ook niet helder uit die brief. Nee, en, en, en er wordt nu ook gezegd, althans ook door de bewindslieden... Uh, dat uh, de mensen daar ter plaatse, de Libiërs... waarschijnlijk op de hoogte waren van deze actie. Dat ze voorbereid waren of ingelicht. Nou ja, dat is een beetje eufemistisch. Volgens mij wisselt iedereen het... Uh... Alleen wist volgens mij in Nederland niet dat iedereen het wist. Uh, dat was volgens mij het probleem. Die gekke Zweedse connectie bijvoorbeeld. Er was ook een Zweedse mevrouw daar nog die ook geëvacueerd moest worden. En die is door haar zoon in Zweden gebeld met de mededeling mam. Ga naar het strand, want daar komt zo meteen een Nederlandse helikopter om iemand te evacueren. Ja, dat is, dat is heel vreemd. Hoe kan hij dat weten? Uh, er waren eerder al, al zes mensen aangehouden hè, bij een eerdere uh, poging om mensen te evacueren. Je weet ook niet wat die mensen allemaal verteld hebben natuurlijk. Uh, daar kan het ook al zijn misgegaan. Uh, als het gaat om de informatie. Uh, want we zo ongetwijfeld hebben de vraag hebben gekregen... waar gaan jullie naartoe, wat zijn jullie van plan? Nou ja, dan hoef je maar uh, weinig los te laten. Wil je dan weten wat er uh, dan precies misgegaan is? Ja. Nou goed, uh, geklungel uh, kwalificeert de oppositie. Hoe zou u het willen kwalificeren? Ja, gegokt en misgegokt. Ja. We blijven nog even in Libië. Uh, daar wordt op, uh, op het ogenblik uh, wordt daar fix gevochten. En niet alleen door Libiërs onderling, maar de buitenwereld heeft zich er ook mee bemoeid. En Nederland is nog steeds maar niet gevraagd om mee te doen daar. Ja. Waarom niet, denkt u? Ja, ik denk uh, dat het toch een beetje het gevolg is van het feit dat we de bondgenoten in de steek hebben gelaten... Uh, toen we vertrokken uit Oersgang. Volgens mij is dat Nederland niet echt in dank afgenomen.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 Uh, wel uh, heel erg veel pijn heeft gedaan... Uh, dat je kennelijk dan met z'n allen zoiets doet... Uh, en dat dan één partij opeens voortijdig uh, vertrekt. Ja, ja, dan premier... laat je je bondgenoot een beetje in de steek. Premier Rutte heeft ook al aangegeven... Hè, zodra we gevraagd worden, gaan we. Maar ja. we worden dus niet gevraagd. Hij wil natuurlijk met alle geweld dat geschonden vertrouwen herwinnen. Ja, dat begrijp ik ook wel. Want Nederland uh, heeft natuurlijk als exportland uh, wat te winnen... Uh, als je hier... Als een soort freerider uh, uh, gaat gedragen, dan zul je dat ongetwijfeld ook een economisch opzicht uh, op je potje krijgen. En dat betekent gewoon dat Nederland dan in economisch opzicht daar ook wat tikken van meekrijgt. En dat, uh, dat wilde het kabinet eigenlijk niet. Uh, die wil natuurlijk dat Nederland zich uh, onder het huidige kabinet uh, natuurlijk verder uh, ontwikkelt en uit de problemen komt. En dan kun je niet gebruiken dat landen je economisch gaan afstraffen... vanwege het feit uh, dat je tijdens zo'n actie in Afghanistan... je bondgenoot in de steek hebt gelaten. Maar het is toch ook iets, iets treurigs, hè? dat zo'n premier dan bijna moet smeken. Mag ik meedoen in die zandbak? Ja, uh, daar lijkt het inderdaad uh, wel op. Uh, al moet ik wel zeggen dat de NATO natuurlijk nou ook niet echt, uh, uh, echt slagvaardig lijkt als het gaat om... Uh, nou, wat gaan we nou als NATO uh, nou precies doen? Nee, uh, de NATO is er zelf nog niet uit, maar die hebben bijvoorbeeld wel al gezegd... dat, dat Spanje en Noorwegen, dat ze die graag erbij hebben. Ja, en Nederland wordt dus niet Nederland niet. Vindt u dat als vakbondsman erg? Zegt u, onze mensen staan eigenlijk ook wel te springen om nog gauw nu weer eens na... Oerhoes aan zo'n nieuwe... Missie te beginnen. Nou, je hebt een Krijgsmacht niet voor niks. Uh, die heb je om die in te zetten. En natuurlijk, je moet kijken naar de capaciteit. Uh, de capaciteit die uh, is beperkt. Uh, die zal ongetwijfeld nog verder beperkt worden of we straks de bezuinigingen moeten gaan inboeken. Maar ik denk, het gaat hier vooral om luchtsteun. En die luchtsteun uh, die kan volgens mij uh, nog prima geleverd worden. Volgens mij is dat het probleem niet. Hmm. Laat het nog heel even, want we hebben niet zo heel veel tijd meer. Nog hebben over uh, minister Hille van Defensie. Die heeft het zwaar. Ja, zeker niet gemakkelijk, nee. nee u, u kwam hier net binnen, toen zei hij ach, ja, arme minister Hille. Ja, hij krijgt uh, nauwelijks de tijd om, uh, om een beetje in te dribbelen. Uh, hij krijgt het ene incident na het andere incident, in te incident dribbelen. voor zijn oren. Dat zie ik een heel gek beeld voor me. Ja. Heel aan het dribbelen. Een dribbel ja, een wel uh, Hij krijgt de gelegenheid niet. Uh, hij wordt natuurlijk heel snel geconfronteerd met een aantal uh, misstanden uh, binnen het departement. Hij heeft deze uh, helikopterincidenten uh, uh, natuurlijk voor zijn kiezers gekregen. En hij moet ook nog eens een keer een miljard bezuinigen. Ja, precies. Hij ligt politiek ontzettend onder vuur. Maar hij moet ook nog eens met u, met de bonden, zo meteen aan tafel. En dat zijn geen missen bezuinigingen. 1 miljard. Nee, en dat gaat heel erg het personeel ook raken. Want uh, dat is de enige manier waarop je structureel geld uh, kunt uh, vrijmaken. Want uh, je kunt uh, bijvoorbeeld, hè, dat hoor je heel vaak, uh, laten we de JSF maar uh, niet doen. Maar dat, uh, da daar schiet je niet zoveel mee op. Anders dan dat je dan eenmalig uh, misschien geld uitspaart. Even financieel gezien. Uh, maar structureel geld levert het niet op. Uh, en dit dat wordt echt 1, 1 miljard structureel moet dit worden? Moet structureel worden. Dus dat betekent dat je al heel snel ja. bij het personeel komt. Heeft u vertrouwen in die onderhandelingen met deze minister die het al zo zwaar heeft? Nou, wij gaan er als vakbond uh, vol in uh, en wij willen in ieder geval, uh, volgens mij is dat ons ook helemaal niet nodig, uh, gedwongen ontslagen voorkomen. Ik denk dat dat belangrijk is en we willen mensen van werk naar werk helpen. De taak en de omstelling van de krijgmacht wordt bepaald door de politiek. Maar we kunnen mensen die hun leven hebben gewaagd uh, al tien jaar lang in Afghanistan, maar de laatste vier jaar in Oersgan, niet even met een briefje zomaar even op straat zetten. Dat is echt onbehoorlijk. Nou, succes met die onderhandelingen. Dankjewel. Bedankt voor uw komst. Graag gedaan. En zometeen na vier uur uh, nog veel meer over Libië. De brief over de mislukte evacuatie en over de positie van minister Hillen. Maar het is nu tijd voor onze reeks ware radiosprookjes... in een heel kort tijdsbestek. Namelijk één minuut. Pst. Eén minuut. Nou, die... Nee, ik heb die brief niet. Nou, ik weet hem eigenlijk wel uit mijn hoofd. Beste een roemer. Uh, of nee, geachte roemer. Uh, ik zou ik eens een keer, hoe is het eigenlijk in Den Haag, zou ik eens een keer langs mogen komen met vriendelijke groet mijn en dan daaronder het adres. En ik uh, heb ook een paar dagen lang, uh, heb ik deze rondgebracht, foldertjes van de SP, en dan flyer ik bijvoorbeeld een buurt, en dan uh, help ik ze een beetje met uh, flyeren en uh, met politiek. Maar sinds een paar maanden, of drie, twee, twee, drie, twee maanden... Um, ben ik eigenlijk een beetje aan het afdwarrelen van de SP. Een beetje wat meer naar D66 en wat minder van de SP. Maar ik ben nu een beetje aan het zweven tussen die twee partijen. U hoorde één minuut gemaakt door Stef Visjager. Kroekers waren dat met Godless Girl. En als u dat terug wil luisteren, of de cd van de Kroeks... dan kunt u naar luisterpaal.nl. Goedemiddag, dames en heren. Uh, het zal u vast niet verbazen... dat het collegeakkoord, zoals vier fracties, vier partijen... in de Haagse gemeenteraad gekozen op 3 maart... hun nieuwe akkoord aan de slag genoemd hebben. U hoorde Jeltje van Nieuwenhoven, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... in de gemeenteraad in Den Haag, tijdens de presentatie van het coalitieakkoord... 21 mei vorig jaar. Vandaag deel 2 van een serie over de nieuwe orde in het Haagse stadhuis. Een jaar geleden voltrok zich daar een politieke aardverschuiving. De PVV kwam in één klap van nul met acht zetels binnen. En voor het eerst sinds jaren hadden de Partij van de Arbeid en de VVD... het niet meer alleen voor het zeggen. En die PVV kondigde toen meteen aan dat alles anders zou gaan. Toch kwam de partij niet in het college van BMW en is dus nu de grootste oppositiepartij. Wat maakt de PVV en wat maken de partijen die door de PVV in de nek geheigd worden... nou eigenlijk waar van hun politieke doelstellingen? Verslaggever Ellen van den Berg observeert de Haagse Raad een jaar lang van binnenuit. Luistert u naar deel 2 van het Haagse IJspaleis over daden en luchtballonnen. Even terug naar het begin. We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar we kunnen nu toch over het coalitieakkoord praten. Het heet aan de slag en daarmee geeft het college, dat in grote mate hetzelfde is gebleven, eigenlijk toe dat er de afgelopen jaren niet zoveel is gebeurd. De gevestigde politici hebben de zaak ernstig laten verslonsen en moeten nu dus de indruk wekken dat ze wel wat gaan doen. Dat ze nu dus plotseling wel aan de slag moeten. PVV-fractievoorzitter Sietse Fritsma reageert op het zojuist tot stand gekomen coalitieakkoord. Met dit akkoord is echte daadkracht ver te zoeken. Het akkoord blinkt uit in nietszeggendheid en betekenisloze prietpraat. Het blinkt uit in maatregelen die zelfs niet eens half genoemd kunnen worden. De PVV wil daarom niet liever dan die deken afrukken in de hoop dat het daglicht van de realiteitszin en het gezonde verstand er voor in de plaats komen. Alles zou dus anders worden in Den Haag met de PVV als grootste oppositiepartij. Volgens Fritsma is met dit akkoord daadkracht ver te zoeken. Maar hoe is het eigenlijk met de daadkracht van de PVV zelf?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 En meer preventief fouilleren was dan ook het uh, onderwerp? Is ja. dat aan de orde? Nee, ook daar uh, uh, weigert de burgemeester gehoor aan te geven. Verschuilt zich achter allerlei uh, regelgevingen, uh, juridische belemmeringen, beperkingen. Geldt dit ook voor het onderwerp meer cameratoezicht? Dat was ook een speerpunt. Ja, dat is hetzelfde verhaal. En hoe staat het ervoor met de andere actiepunten van de PVV?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 Halveren van parkeertarieven? Nou, dat is nog zeker niet gebeurd. Het uh, betaald parkeren dijkt alleen maar verder uit in Den Haag. Nu wordt er alweer gesproken over Scheveningen in het havenkwartier. Uh, ja, grove schande. En hoe gaat de coalitie om met de luidruchtige PVV-kritiek... die een regelmatig ten deel valt? d 66 fractievoorzitter Rachid Ik bestrijd ze op de inhoud... Dus als zij met slechte ideeën komen, dan ga ik erop in. Ik, ik, ik Noem eens een voorbeeld van de afgelopen half jaar. Is dat een keer gebeurd, dat u op inhoud kon bestrijden? Ja, ze, ze, ze willen graag veel doen aan de veiligheid. En daarvoor hebben wij politieagenten nodig. Die hebben ze in de Tweede Kamer alleen niet geregeld. Hebben ze, in plaats dat we meer politieagenten krijgen, krijgen we de minder. Nou ja, dan heb je een heel slecht verhaal als je zegt... het moet veiliger in Den Haag. Maar ondertussen de politieagenten, daar zorg je niet voor. Een ander vraagstuk is... Uh... Uh, ja, de aanbesteding uh, van de HTM. In de Tweede Kamer, met steun van de PVV, waren juist afspraken gemaakt voor openbare aanbesteding van het busvervoer. Het verzet moest dan ook wel gestaakt worden, want de landelijke PVV had anders besloten. De coalitie lijkt sinds de komst van de PVV in het stadhuis verdeelder dan ooit. Onlangs nog liep de VVD de PvdA voor de voeten met een eigen integratienota terwijl ze notenbenen samen aan het college deelnemen. Maarten Brakema, gemeenteraadsverslaggever voor AD Haagse Courant. Nee, dat was een leuke actie van de VVD. Die hadden een eigen integratienota geschreven... met daarin heel stevige voorstellen om, uh, ja, om, om um, mensen te laten integreren in Den Haag... Uh, dus een van de ideeën was dat je moet zelf je inburgeringscursus gaan betalen. En dan, dat geld kan je dan eventueel lenen van de gemeente. En als je niet slaagt, dan moet je het helemaal uh, betalen. Het rijbewijsmodel noemden ze dat. andere idee was om ook in Den Haag in te voeren. Iets wat in Rotterdam al geldt. Namelijk dat je uh, bepaalde inkomenseisen gaat stellen aan mensen als ze in een wijk willen gaan wonen. En het, uh, het ironische was dat de VVD een week voordat uh, Marnix Noorden, de wethouder van integratie, zijn uh, nota presenteerde, uh, met dit plan kwam. Dus ja, de hele discussie ging eigenlijk die week een beetje hier in Haagse politiek. Ja. Nou ja, een beetje plagen, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, dus die week ging het eerste de ene helft van die week, ging het over de VVD-nota. Dat liep uh, trouwens hoog op die discussie. Het was zelfs even een zweem van een uh, collegecrisis hier. En op welk punt dan precies? Ja, nou ja het woord allochtone stop was gevallen. Uh, in verband met die nota van de VVD. En uh, de andere partijen die wilden toch uh, D66 ook, P van de A. Uh, CDA, die vielen, vielen daar allemaal heel erg overheen. En die wilden... Stond niet letterlijk in die Stond nota? Niet letterlijk in die nota, maar uh, nou ja, dat woord was wel gevallen, zullen we maar zeggen. Het werd geïnterpreteerd door media? Ja, ja, alsof dat in die nota zou staan. En uh, nou ja, de VVD nam daar niet direct afstand van. Ja. En uh, toen bleek: uh, ja, dat was toch een dag uh, met hectiek. Op ja. de website van de P van de verscheen de omslag van die nota van de VVD met een groot rood kruis erdoorheen. En toen nou ja, de, de PvdA die verspreidde ook berichten van nou ja, zo komt de coalitie in gevaar. En zo. Dus dat, ja, als je dat soort dingen gaat roepen. Een van de eerst echt zichtbare resultaten van dit college... is dat de gemeente stopt met de financiering van zo'n 1300 gesubsidieerde banen. De zogenaamde ID-banen. P van de A-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven. Armoedebeleid zo inrichten dat mensen weer naar betaald werk kunnen gaan. En dat mensen die dat niet kunnen een duwtje in de rug moeten blijven kijken. Uh, dat we veel investeren in onderwijs, in leerwerkbanen. Zorgen dat we de jongeren erbij pakken. Den Haag ijlt heel erg na in de jeugdwerkloosheid. En dat zijn er eigenlijk veel te veel. Uh, je lost het niet op door mensen een leerwerktraject te geven. Inge en in van de SP. Het klinkt zo mooi, dan gaan mensen bij fietsen zitten vier dagen in de week. Mogen één dag in de week naar school. Als dat traject erop zit en ze hebben dus hun uh, diploma gehaald. Uh, daarna sta je alsnog op keien. Dus wat je in hebt ingevuld is puur, je hebt de instellingen overeind gehouden. Dus zoals een bicyclet, zoals een haagschopje waar ze uh, kinderspeel goed uitlenen. Maar de mensen waar het om gaat, die zijn helemaal uit beeld verdwenen. En ik ken al ideeën, zoals een mevrouw die werkte bij uh, de speelgoeduitleen. Die mevrouw die zit nu uh, samen met drie mensen van de Hagengroep, dat is de sociale werkplaats, te kijken op een bankje hoe het speelgoed niet wordt uitgeleend. Want ze hebben niemand die het speelgoed uitleent. Ja, dat is bitter. En die mevrouw is er wel bijna 350 euro in de maand achteruit gegaan. Ja, ik vind dat onverteerbaar. Dat was deel 2 van het Haagse IJspaleis. Dat is een serie van Ellen van den Berg. En zij bericht ons een jaar lang vanuit de Haagse gemeenteraad. Waar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar... de PVV een grote partij is geworden. En beloofde dat alles anders zou worden in de stad. Volgende maand deel 3. En dan gaat het over de... Couleur lokaal in dat Haagse ijspaleis. Dat is gewoon het Haagse gemeentehuis. Ja, wat we trouwens zien als we hier naar buiten kijken. Want ja. Villa Vepero komt vanuit, vandaag vanuit het Binnenhof in Den Haag. En uh, we zien dat ijspaleis hier op een steenworp afstand uh, liggen. Zometeen gaan we het hebben in ons eigen vragenuur... over de politieke uh, situatie uh, vandaag in Den Haag. Dat doen we onder meer met Marcia Nieuwenhuis van de Pers. Is hier al aangeschoven. Um, ja, Want Marcia, heeft iedereen het nou over die, die brief En die brief over die evacuatieactie met die helikopter en die militairen die toen vastkwamen te zitten. En dat hele verhaal. Dat is wel een beetje wat het meest speelt vandaag. Ja, of niet? dat is zeker wat het meest speelt vandaag. Ja, goedemiddag overigens. Goedemiddag. Uh, ja, er roept met name natuurlijk bij de oppositie gewoon veel vragen op. Mm -hmm. uh, waarom was die actie nou nodig? Ja, inderdaad alleen bij de oppositie. Nou, ook wel bij, uh, bij de coalitie hoor. We gaan dat zo meteen vragen hoor. Want we krijgen ja. een CDA Kamerlid Henk Jan Ormel hier. Die kunnen we dat natuurlijk eventjes voorleggen. Ja. Ja, nou ja, die zijn natuurlijk altijd wat, wat, wat liever zeg maar, voor, de, voor het kabinet dan de oppositie. Maar ook, ook daar uh, vragen ze zich, zich af, nou ja, waarom is die keuze gemaakt? Hè? Uh, hoe kan het dat er... Uh, de, die, die, het schijnt dat het is door, uh, doorgekomen in Libië... omdat de zoon van die Zweedse dame Ja, zo, met die moeder. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over over. Maar dat, dit zoomt in dat, de wandelgangen. Ja, zeker. En zeker. Wordt er ook, hoor je ook wel al iets over de mogelijk nieuwe voorzitter van het CDA? Of nee, hoor je dat alleen in CDA-wandelgangen? Uh, Want de rest van nou Nederland ja, bij de CDA vinden ze dat natuurlijk wel spannend. Uh, niet voor niks hebben ruim 18.000 CDA-leden hun stem uitgebracht op uh, de kandidaten. Uh, Rut Petroom en Sjaak uh, van der Tak zijn door. Ja, uh, dat dus, oh, gaat toch dus, tussen die twee? Dus uh, ja. dat, dat, dat weten we nu sinds vandaag. En uh, tot uh, 2 april kunnen de CDA-leden nog Hoi. kiezen. Goed. Nou, dat gaan we uh, straks allemaal uh, bespreken in dat uh, Politieke Vragen-U. Ik zie Tweede Kamerlid uh, Ormel de al binnenkomen. <laughs> de deur gaat weer dicht. <laughs> we krijgen zo wat voor waarom dat is. Ja, daar komt Kom, Laat ze maar binnenkomen, Ger. Goed, uh, zometeen meer na het nieuws. Tot straks. De landmacht. De soldaat. Het is gewoon een mooi werk. Je staat overal voorop. Uh, je helpt mensen en je uh, ziet veel van de wereld.